Dit is dooral negens met het NOS-journaal. De provincie Gelderland gaat bezwaan. De nieuwe topman van Nuon is verhoogd. Dat meldt de Volkskrant morgen. Het vaste salaris van Huyp Morelissen is volgens de krant met 70% opgetrokken naar 750.000 euro. Zonder dat de aandeelhouders van Nuon daar toestemming voor hebben gegeven. Bovendien krijgt Morelissen ruim 7 ton, omdat die inkomsten bij zijn vorige werkgever essent zou zijn misgelopen. De provincie Gelderland heeft ruim 20% van de aandelen nu on. Een woordvoerder heeft bevestigd dat de provincie vindt... dat de loonsverhoging aan de aandeelhouders had moeten worden voorgelegd. Over de hoogte van het bedrag wil de provincie niet zeggen. Het Openbaar Ministerie heeft een landelijke werkgroep ingericht... die moet kijken hoe er sneller kan worden opgeschaald bij vermissingszaken. Aanleiding is het onderzoek in de zaak Millie Boele. Het OM erkent de kritiek van de evaluatiecommissie... dat politie en justitie de vermissing van het meisje hebben onderschat. Volgens de hoofdofficier van justitie hadden leidinggevenden sneller bij elkaar moeten komen om besluiten te nemen. De evaluatiecommissie schrijft in een rapport dat de agenten ter plekke een behoorlijke prestatie hebben geleverd, maar dat de aansturing beter kon. Het Openbaar Ministerie doet opnieuw onderzoek naar oud-directeur Drent van het Hofnarretje. Dat gebeurt naar aanleiding van het rapport van de commissie Gunning over de Amsterdamse Zedenzaak. Het OM kijkt vooral naar het toezicht en de naleving van wettelijke regels. De tijd dat Dren directeur was, pleegde hoofdverdachte Robert M. misbruik met kinderen van de crash. Verschillende opleidingen van de hogeschool in Holland gaan dicht. In eerste instantie gaat het om de Pabo in Hoofddorp en de opleiding culturele en maatschappelijke vorming in Den Haag. Zes andere opleidingen worden zo langzaam afgebouwd. Topman Doekle Terstra wil zo het vertrouwen in de hogeschool herstellen... na berichten over gesjoemel met diploma's en financiële ongeregeldheden. Het weer vannacht helder, het koelt af naar een graad of 8. Overdag is het zonnig en droog en de maximaal liggen aan zee rond 20 graden. En in het zuidoosten van het land wordt het plaatselijk 25 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, TV. radio en internet. ZFM met nu de nacht. You What to do, what to do, what to do Kiss me, kiss me Infect me with your love, baby with your poison,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 Doe dat